De politie heeft een 34-jarige man aangehouden... in verband met de brand bij een enenslachterij in Ermelo. Vijf vrachtwagens die op het terrein stonden, gingen in vlammen op. Volgens de politie heeft de man zichzelf aangegeven... en gezegd dat hij erbij betrokken was. De eigenaar van de boerderij in Ermelo zei eerder... dat de brand is aangestoken door dierenactivisten. Op bewakingsbeelden is te zien dat iemand bij de vrachtwagen staat... die daarna in brand vliegen. De persoon die dan wegrent, lijkt zelf ook in brand te staan... Urinemonsters uit de Tour de France van 2016 en 2017 worden opnieuw getest op doping. De Internationale wielrenunie heeft om het onderzoek gevraagd. Aanleiding zijn getuigenverklaringen in een onderzoek naar een dopingaffaire rond de Duitse arts Mark Smit. Die affaire ging over bloeddoping. Getuigen vertelden toen over een geavanceerde vorm van doping die destijds nog niet was op te sporen. Chris Froome was in 2016 en 2017 de toerwinnaar. In Tirol in Oostenrijk zijn luidruchtige motoren die 95 decibel of meer produceren binnenkort niet meer welkom op sommige bergwegen. Op die manier moeten natuurbewoners en toeristen worden ontzien op belangrijke alpenroutes. Daar wordt relatief veel opgetrokken en geremd. Vooral in de weekenden als er ruim 3000 motoren passeren leidt dat tot geluidsoverlast. Drijfbod geldt tot eind oktober. Het weer: zon en wat stapelwolken. Het is 20 tot 26 graden en er staat een matige tot vrij krachtige oostenwind. Morgen wat meer bewolking, een paar graden koeler en opnieuw een stevige oostenwind. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Quax van de ANWB. Er staan geen files.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 Like a bus stop running up the stairs Gonna meet you on a rooftop But at night it's a different world Go on, I'll find the girl Come on, come on, it's dance on night Despite the heat, it will be alright And baby, don't you know it's a pity The days can't be like the night In the summer, in the city night, it's a different world Go on, find the gut Come on, come on, dance on the night Despite the heat of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 Zandvoort wordt langzaam uit een hele slechte nachtberry weer wak zomers wakker. Ja, en de strandopgangen en afgangen die zijn voorzien van een uh, witte streep. Ja. Dan weet je de ene kant de strand op en de andere weer strand af. Dus uh, dan blijven we toch een beetje gescheiden... en houden rekening met de anderhalve meter. zoals die uh, nu uiteraard uh, geld conform de richtlijnen van uh, de RIVM. En uh, dit is uh, Bluff en Hemingway...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 de adem, tussen de schemer en de avond verdwaal ik elke keer in de stem van de zee Tomando mi je imaginando de, de vengo de de de de de de de Het is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 They, they smile in your face. All the time they wanna take your place. The maggots never. En dat waren die OJ's en uh, lekkere Gauwoud backstabbers.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 Zijn van die gouden oude platen die eigenlijk bijna iedereen wel mee kan zingen. Zo so, deze van de Rubets en uh, Sugar Baby Love. Hoe gaat het met jouw familie, Albert-Jan? Goed? Ja? ja hoor. Gaat goed? Nou, ja dat, dat is mooi. Ja. Oh, is me Shame and in die family. Oh, is me. There was a mama and a papa and a boy who was grown Who wanted to marry and have wife of his own He found the young girl who's suiting him nice He went to his papa to ask his advice The papa said, son, I have to say no That girl is your sister but your mama don't know Who is me? Shame and scandal in the family Whoa, is me Shame and scandal in the family The week went by and the summer came down And soon the best cook in the island he found He went to his papa to name the day The papa shook his head and said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 He told his mama what his papa has said His mama, she laughed. she said, go man, go Your daddy ain't your daddy, but your daddy don't know Woe is me Shame and scandal in the family Woe is me Shame and scandal in the family Ja, van de week was ik door de oude platenbak heen aan het struinen. Toen kwam ik een keer deze single tegen. Helemaal grijs gedraaid, maar wel een leuke, lekkere gouden, ouwe Sean Elliott. En uh, shame en scandal in die family. Vandaar uh, jou de vraag over daarvan. Ja, van. ik begrijp, uh, ik okay, begrijp het okay, bruggetje wel. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Gaan we sport instuiven? Ja, hartstikke leuk. Goed initiatief van uh, sportservice Zandvoort. Zoals u alle weet, vanaf 11 mei uh, mag uh, iedereen weer buiten sporten en bewegen.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 We gaan ze weer draaien. Vorige week al ik ook al te horen op de radio met High Fidelity en ditmaal met de Starmaker. Here Ik I watch the ships go by I'm rooted to my shore I keep basking myself wide and nothing's more on the other side Here as I see the friends I... If there ain't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 Het is twee uur s'nachts en ik zie je vast langzaam in slaap. Als jij een ander was, was het denk ik al Maar dat je mij versterkt, dat is waarom het werd. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet, ik ben weg van. Het zeg maar als je het opvok, dan geeft het niet Als ik dingen zeg ik meen het niet Ik ben weg van jou, ik zie geen, geen benen, benen. ik ben weg van jou Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zoals met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt